De Arabische coalitie die luchtaanvallen uitvoert in Jemen heeft de inwoners van Sada opgeroepen de stad te verlaten. De coalitie heeft flyers verspreid met de waarschuwing dat stellingen zullen worden gebombardeerd van de Houthi-rebellen die zich in de stad hebben verschanst. Aanleiding is een aantal incidenten bij de grens tussen Jemen en saoedi arabië Saoedische steden werden bestookt door rebellen. Saudi-Arabië zegt verder dat dinsdag een staakt het vuren van kracht wordt van vijf dagen. In die periode kan dan humanitaire hulp worden verleend. De politie in Sittard onderzoekt of er bij een vechtpartij gisteravond in een sporthal ook schoten zijn gelost. Op foto's lijkt het of er vuurwapens zijn gebruikt. Op een persconferentie is bekendgemaakt dat de vechtpartij een confrontatie was tussen de motorclubs Bandidos, Red Devils en Hells Angels. Er vielen drie gewonden. Tijdens de confrontatie in de sporthal waren er tientallen mensen aan het volleyballen. Niemand van hen raakte gewond. En in de Amerikaanse staat Atlanta is een klein passagiersvliegtuig neergestort op een snelweg. Het vliegtuigje miste op een haar de cabine van een vrachtwagen. Op een haar na. Alle vier inzittenden kwamen om het leven. De vrachtwagenchauffeur overleefde het ongeluk. De Piper PA-32 was direct na de start in moeilijkheden gekomen. En na de crash brak brand uit. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er buien en steeds meer. Morgen zijn er veel wolken. Vooral ochtends en avonds mogelijk buien. Smiddag zal het wat droger zijn en is er ook wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journalist. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met nu. het. Ja, je hebt ons vorige week moeten missen, maar ik hoopte dat het programma wat je ervoor in de plaats hebt gekregen ook net zo enerverend was. Als zie het. En ja, zie het. Twee uur lang. De heetse dance beats, heetse dance nieuwtjes, Alles gewoon op jouw 106.9, 104.5. En we trapten af met deze waanzinnige plaat van Axel and Crosso. on my way in de Dave Buenno remix. Beetje, ja, speciaal voor Dennis. On my way, hij komt eraan, zometeen. Met de klok van tien uur staat hij hier live te rammen op de radio. En ja, ook een beetje voor de technici. Eventjes een beetje beuken. Even een beetje stof, want ze zijn druk aan het stofzuigen hier zo in alle apparatuur. Dus dan kan nog eventjes wat stof uit de speakers. Ja, ik zei het al, twee uur lang zie je het op jouw radio. Wat hebben we vanavond allemaal hier in de uitzending? Nou, we gaan eventjes kijken wat de lijnen van Milkshake Festival 2015 brengt. Dus we schudden het eventjes heen en weer voor een uh, lekkere milkshake. Ja, we zijn gek op Surinaams. En wel te verstaan, een Surinaams feestje. Wie er gaan staan te draaien, dat hoor je straks en meer. Feestjes op het strand, altijd leuk, zeker als je hoort. Dat komende week de temperaturen richting die zomerse waarde gaan van 25 graden. Dan nou zal het hier in Zandvoort misschien een paar graden cooler zijn, maar niet getreurd. Wij houden ervan. Ja, dat en nog veel meer ongein hier natuurlijk bij jou, zie je het. En ja, lekkere zomerse beats. Daar zijn wij ook niet vies van. Dus wat hebben we klaarstaan? Jolanda, Bicoel En die cupje, je kent ze nog wel. Ze hebben een nieuwe track. Sommakassa, money. Lekker zomers. Trommeltje. Oeh, Ja, ja. Gooi je haar maar vast los. Beetje oefenen met die heupen voor het Surinaamse feestje. Oeh. Trek je teenslippers maar vast aan. Er mag weer gedanst worden, Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer geopend. Makosa. ja, ja, ja. Dit is Mas. Mama ko, mama saama, mama cosa, mama koel mama sama, mama cosa, mama koel mama, mama cosa, mama ko, mama sama, mama koosa. Kom mama sama, mama cosa, mama koa mama sama, mama cosa, mama koa mama sama, mama cosa, mama koel mama sama mama cosa. in mm -hmm. En DJ Sneak, Lean On. En natuurlijk, ja. Ziet is anders als anders. Dus we doen gewoon eventjes een lekkere remix hier natuurlijk er doorheen. Ja, en dat brengt ons alweer bij het eerste nieuwsje van deze avond. Ja, de zon schijnt steeds vaker. En we gaan richting de tropische temperaturen in ons landje. Dat betekent maar voor ons maar één ding. Een Surinaams feestje Op woensdag 13 mei, de dag voor hemelvaart, wordt de uithof in Den Haag weer volledig op zijn kop gezet. Voor deze editie brengt de organisatie niemand minder dan Jay-Jean naar de Uithof. Iedereen kent hem. De Britse zanger Jay-Jean is bekend van de hits Down Futuring Lil Wayne... en Do You Remember met Jean-Paul en Lil John? Naast het optreden van Jay-Jean worden bezoekers in de watten gelegd... met optredens van Gio, broederliefde, Ursay en Imran Khan... en achter de draaitafel staat niemand minder dan D-Rashid, Faya Lawrence... Gennaro en Villa, Mike Motion en nog veel meer... En ja, zoals jullie van ons gewend zijn, stopt de beleving niet alleen bij muziek. Maar gaan wij verder met licht, Laser, CO2-guns en uiteraard sexy danseressen. Ja, om meer sexy danseressen te hebben deze avond... ...hanteren ze natuurlijk de welbekende Ladies Free Entrance... ...til 11 uur avonds. Ja, ja. Oftewel, slaap niet en haal je kaartje op tijd. Surinaams feestje is altijd uitverkocht. De early bird tickets zijn inmiddels alweer uitverkocht. Dus haal je tickets snel, want vol is vol. En ja, met die gratis dames naar binnen... belooft het een gezellig feestje te worden. Dus zet hem vast in je agenda, woensdag 13 mei. Je kunt lekker de volgende dag uitslapen, want deze donderdag is hemelvaart. Het begint om 10 uur avond en om 5 uur... We gaan de deuren weer open en mag je naar je bedje toe. Het feestje, de Uithof in Den Haag gratis entree tot 11 uur alleen voor de dames. De voorverkoop is helaas 15 euro geweest. En ja, aan de deur ben je een stuk duurder uit. Ze hebben er maar gerust niet bij verteld wat dit gaat kosten. De voorverkoopadressen zijn de Primera Shops. Dus je kunt het gewoon hier in Zandvoort halen. En online via www.sufeestje.nl Oftewel sufeestje.nl En ja, je hoort hem al. Faria, Laura Gennaro en Villa... En natuurlijk Jay Jean als hoofdact. Wil je meer informatie, dan ga je even naar de Facebookpage uh, van Zurenaams Feestje. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met een lekkere knallen van je welste. Een beetje, ja, Sobersfeestje zullen we er maar van maken. Dit is Dario Nunes en John Cuera en Jay Prove met Mari Poza. Binnenkort uit op Moganga Records. Een label van Craig or Saltos label. Dit is het. Tot aan 11 uur de lekkerste dance met straks de one and only DJ Dion Sidney in de mix. Al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. En dan nu speciaal voor alle luisteraars van Ziet. En alle mensen die er tijdens de Miami Music Week op hebben gewacht. De Martin Garrix en Chester Plaat. The only way is up. Wel begint van het frisdrankmerk. We noemen het niet 7 en we zeggen ook niet up. Marty Carrick en Chesso, dit is hier. Zandvoorts grootste dansvloer. Hier op de mail Hij is zo lekker De nieuwe plaat van Martin Garrix en DJ Chesto Ik zie hier een mailtje binnenkomen uh, van Marjan En Marjan zegt Wow, kunnen, kunnen jullie hem nog een keertje draaien Hij is zo ongelooflijk lekker En ik kijk hier naar de uh, one and only DJ Dion Sydney. En wat is uh, zijn reactie hierop op deze plaat ik deze draaien. Oh ja, helpt, helpt als ik de microfoon openzet. Oh. Jij ja, met ja. de schuivers ook, hè? Ja, al, altijd al, al die schuifjes, knopjes. Maakt niet uit. Het houd, komt wel goed. Houd gewoon bij één knopje en één schuif. Ja, oké. Okay. Eén knopje, één schuif. Check. Het staat al <laughs> Hey, Hé, welkom Dennis, dat je er ook weer bij bent. Hallo, hallo. Ze hebben onze week hier moeten missen, maar... Ja. We zijn er weer. We zijn er weer terug op die radio. Ja. We zijn net onkruid. We zijn niet uh, weg te branden hier. Zo. Nee, nee. Hé, hey, maar wat hebben we vanavond allemaal in de uitzending uh, bij jou uh, in de mix? Heel veel nieuwe platen. Ja, dat, uh, dat snap ik ook al. Uh, onder andere uh, de plaat van Chesto en Marty Garrix. Sowieso. <laughs> de nieuwe Chocolate Puma. Met Junior Sanchez. Met <laughs> de groovy Future Tag House. Ja, ja, ja. Ik kreeg en, net al een drijme oren. De, de Die kunnen al niet wachten. Nee, even, even stof. Ze zijn flink aan het stofzuigen, dus nog meer stof uit die boxen. De, precies, precies. Daar gaan lekker op. Uh, even kijken, ik heb net de nieuwe spinning release van Merk en Kremmel. Daar hebben we exclusief al binnen. Een, een, uh, een cover van uh, Get Get Down Van Paul, van Paul Johnson. Ja. Oeh, lekker hoor. Lekker. Dat dus, uh, ga uh, ook uh, veel horen. Hebben we ook uh, vanavond uh, nog uh, de plaat van DJ Raimundo uh, Frame In de DJ Dion Sydney remix uh, voorbij uh, komen. Misschien wel. Misschien wel. Oké, okay, wat. Ja. Ik heb de one and only DJ Raimundo Hemzelf gesproken vandaag En oh. ja, toch wel, toch wel leuke dingetjes uh, oh. To be continued Daarom hier natuurlijk al bij See It Exclusief in de preview Tam tam tam, tam, tam, tam, tam. En ja, Ik zeg ook al Ik heb hier nog een uh, lekker uh, promootje binnengekregen Heb jij van... nog meer lekkere ja, promos? Sergio Fernandez, label honcho hij heeft een nieuwe track, Night Drums. Nou ja, het is avond, dus hij mag gedraaid worden hier bij je natuurlijk. En we houden van drums. En we houden van trommels. Helemaal lekker, trommels, trommels, trommels en, en nog eens, eens trommels. trommels. Hij is wat dieper. En misschien ken je hem nog wel. Die sample uit Shakedown at Night. Ik zeg, hij is gewoon lekker. Zet hem gewoon wat harder. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon, ja, je buren zijn toch thuis. Dus, dus uh, gewoon doen. Kom op. Dit is hier het. DJ JK, DJ Dion Sydney in de house. En lekkere muziek. Yeah. Deze Sergio Fernandez, de Night Drums. En hey, ik pak er nog maar eventjes een nieuwtje bij. Ja, Dion hier is er toch ook bij, gezellig. Hoi. Hé, hey, lijnen van Milkshake Festival hebben ik hier klaarstaan. Ja, inmiddels een welbekend in hysterisch fenomeen. En onlangs nog bekroond met een gouden kabouter award... voor het beste festival, Milkshake. Op zaterdag 19 juli, zetten van zijn in je agenda... wordt het Westerparkterrein opnieuw omgetoverd... tot een spektakel waar iedereen kan liefhebben zonder hokjes en grenzen. Ja, Vandaag presenteren Air en Paradiso... de line-up met optredens van onder andere New York Diva Amanda Lepora... Pic Fridia, Jodie Hirsch, Cakes Takella, Lady Miss Kier... Dr. Electro Love voor een portie Electro en Hercules and Love Affair... Bij de bovenop een uitgebreide randprogrammering belooft het een magische dag te worden. Milkshake is een dancefestival dat is ontwikkeld vanuit de gedachtegang Niets moet, alles mag en laat zien dat entertainment, muziekeuze en kledingkeuze en status niets met seksuele geaardheid te maken hoeven hebben. Tijdens Milkshake heerst er een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest... Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huiskleuren... seksuele voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen. De zin voor All Who Love is allesomvattend uh, voor Milkshake-doelstelling... en voor de sfeer die iedereen de afgelopen jaren tijdens het festival heeft mogen voelen. Ja, Milkshake vierde uh, uh, vier stad en haar initiatieven... en zet zich Ze in voor iets meer hoffelijkheid en liefde voor elkaar. Daar hou je wel van, hè, Dennis? Wat? Een beetje liefde voor elkaar. Uh, ja, ja, ja. ja. Dik, dun, klein, groot, homo, hetero, trans, travo, pikzwart of lelieblank. Mensen zijn het zout der aarde en dit gaan we vieren. Het programma van Milkshake Festival is een samenswelting van liberale clubnachten. Hier een link hebben we met Paradiso en Air. Nou, dan het programma per podium. Ik heb het uh, super toys podium Ik kijk eventjes naar haar naam. Ik zie hier Joost van Bellen staan. Lady Miskier, Hercules. Die naam heb, en ik, ook, die naam heb ik ook lang niet meer gehoord, Joost van Bellen. Ja, nou ja, hij komt toch weer eventjes gezellig draaien. Dan hebben we de, het uh, vieze poesendek. Nou, noem daar <laughs> maar eens even naam op, uh, Dennis. Je, je zit toch mee te kijken. Big Fredia, Bush Bush, Cakes da Killa, Covergirl Sunny, Kleine Kim. Willy Wartaal, Valerio... Alain Delon, Rachel Green en Le Bruce. Oké, okay, nou, klinkt gezellig. We hebben Clitorazia met Amanda Lavoren uit de US of A. En de enige die ik ken is uh, Willy Wartaal. Wat? Bij het vieze poesendek? Ja. Ja, en Valerio? Is, ik... dat, is dat de Valerio? Dat is de Valerio, oh, oh, ja, ja. ja. Voor de ja, mensen thuis. Die hadden, die hadden, ik heb er hier hadden, nu een plaatje even erbij. Je had het graag bij meisjes blijven slapen. Nou ja, er zijn er wel meer. Ik, ik zie hier eentje van de TD uh, heftig ja schudden. Maar ik, ik zat van de week op televisie even een zijstraatje. naar, naar Tony. Tony Junior. Die, oh. die houdt er ook wel van. Maar ja, wie niet, hè? Toch? Maar oh. door naar nou het verhaal. Uh, de Now Wow stage met Carlos Valders en Sandrine. Disco Smack, Shinadoo, Ted Langenbach, Dr. Electro Love, Jeff Solo en Mason. Dan hebben we de Erwin Olof stage met Attack, Attack, Attack. Ja, en nee, ik bleef niet hangen met de maat. <laughs> Bramsterdam en Big General. Sofia Valentijn, die ken jij weer Dennis? Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Van plaatsjes draaien wel te verstaan hè? Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, collega. En ik zie Victor Coral. Dan hebben we circus klauterwerk met Boris, Lupe en The Mountain. Dan hebben we liberated stage met Benjamin Scott. Liberated sound system Miss Monica Morris en Raymond Lacra en niemand minder dan Roog. Dan is er de Rapido Stage met B-Rick, Pagano, Saeed Ali en Sharon Olof. En tot slot de Delicious Unicorn Area met Pink Radio, House of Fine Yards, DJ Kitty Smiles en DJ Fusi. Dus www.milkshakefestival.nl voor de gehele line-up. Het is in het Westerpark in Amsterdam op zondag 19 juli. Vanaf 12 uur middag tot 11 uur avonds ben je er welkom. En ja... Als je 18 jaar inhouder ouder bent, ben je daar natuurlijk helemaal welkom. De entree is maar liefst 43,5 euro. Le Leeftijdcategorie 8 tussen de 18 en 200 jaar. Ja, tuurlijk. Moet toch kunnen. Zo. Ja, als je een keer een api meeneemt ook. Uh, ja. Dat, ja, helemaal gezellig. Hé, hey, Dennis. Zullen we nog eventjes een paar scheurtjes hier in de muur gaan maken? Want ik zie hier eentje van de TD, ja, die, uh, die, die, druk met de die plamuur. Die is al uit stuk, hè? Hij kan, hij kan zo bij mij straks in mijn huis aan de slag. Ja. Hey, wa, wat? Vergeet niet eventjes onder je ogen ah, erbij te uh, stukken. Uh, hij, nou <laughs> hij kijkt nou een beetje boos naar je. Ah, joh, de, de, ik kan het hebben. Hé, hey, ik heb deze plaat van uh, Vader. met goodbye. Oh. Oeh, als dat dus, geen scheur is. Dat is jouw jou favorietje, hè? Ik vind deze plaat zo lekker. En die remix package, ze blijven maar komen. Deze is in de Steven de Broek uh, remix. Die heb ik uh, een, paar geleden, een paar weken geleden nog uh, in onze Sea-it Sessions gedraaid. Dat weet ik, maar hij is gewoon zo lekker. We doen het gewoon nog een keer. Sea-it. Tot aan 11 uur. De Heatse Beats. Op jaar 106.9, 104.5. En natuurlijk via ons digitale televisiekanaal. Wij zeggen. Een goedenavond, gezellig dat je erbij bent. Hou hem hier. Met nu. Veder. We're supposed to you love me till you die. Almost kill me. Wat zijn de reacties in de club uh, op deze plaat? Ja, ze gingen uh, nog vrij nieuw voor de meeste mensen, maar... Voor... Ik, soms... ik, ik heb het idee dat dit toch wel een uh, zomerrammer uh, uh, uh, gaat dat, worden. Ik denk dat de plaat nog een beetje moet groeien. Dat het nog even uh, de kennis uit moet krijgen. Dat denk ik ook, ja. Je hoort hem natuurlijk uh, vrij veel op de uh, Nederlandse radio. En ja, in het buitenland heb ik het idee dat al uh... wat meer is doorgebroken. Nou, ja. nou, weet je niet weet helemaal. Het, ik, ik, heb, ik heb die plaat eigenlijk niet verder bijgehouden. Nee, oké. Okay. Nou ja, maakt maar, niet uit. Wij, wij draaien gewoon wij lekker vinden hier, wij hem ziet. lekker. Wij vinden hem lekker. Hé, hey, en een beetje, ja, er zitten natuurlijk teksten hierin. Uh, veder met goodbye. En uh, ja, daar past een plaatje bij, zeg jij Dennis. Een beetje van uh, Marvin Gaye. Uh, ja. Ja, wat, wat heb je meegenomen? Nou, iedereen kent natuurlijk Kigo van Firestone. Ja, ja, ja. <laughs> En die heeft een bootleg remix gemaakt van Sexual Healing van Marvin Gaye. En die vond ik zo lekker klinken. Dan gaan we gewoon hier dus rijden. ik moest hem gewoon meenemen. Kigo met Sexual Healing in de bootleg. Dit is it. Hou hem hier. Just like an oven I need some loving And baby I can't hold it much longer It's getting stronger And stronger Sick this morning a sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I Dennis, we moeten hiermee stoppen, hoor. Met, met die Marvin Gaye. De, die, die gaat niet goed. De, de, de, de, raam, de ramen beslaan helemaal. De ramen beslaan. De telefoon blijkt maar uh, gaan... Uh, rood. met, uh, met, met Rood gloeiend. Rood. Heisers, rood stemmen. Alleen maar heigers aan de lijn. Nou, uh, lekker hoor, die plaat, Marvin Gaye. Ja. Tijd voor wat anders. Hoppa. <laughs> Jeroen is op dreef. Dat zijn we. In zijn wervelwind van rokend rubber... Ja, wat weekend weer Grand Prix. ...verwogen keuze gemaakt. Daarom denkt hij nu alleen aan gassen... Spinnen en verder aan helemaal niets. Ik denk aan wat anders. Ik denk aan een lekkere Firestone. De nieuwe. Nu hier bij Sea It. Firestones met Angels. Met Angels. Hierbij zie je het op jouw CVM-zandwoord. En we pakken er gelijk nog eventjes wat bij. Ja, Vin ja. Vincent on the Beach. Oftewel 20 juni 2015. Bij ons, bij ons in de achtertuin. Ja, lekker uh, op het uh, strand van Bloemendaal bij Beach Club Fuel. En ik zie hier ja, leuke namen staan. Ja, daar brandt het op los. Ja, ik ga, ik, ik ga nog eventjes de spanning opbouwen. De temperaturen bereiken weer de dubbele cijfers. En de strandtenten zijn weer geopend. Dat betekent maar één ding. De start van het strand-in-festivalseizoen. Zoals uh, ook voor Vincent. Na nou, wederom een succesvol indoorseizoen in de Haarlemse liftfabriek... zijn alle pijlen van dit 25-plus concept gericht op... On the Beach Edition bij Beast Club Shurel. Vorig jaar beleefde Vincent zijn vuurdoop en het Bloemendaalse Strand bij Fuel. Een editie die bij velen nog warme herinneringen zal oproepen. Wat een fantastische sfeer de gehele avond op zaterdag 20 juni. Gaan ze deze sfeer overtreffen en het nog eens keihard overdoen. Ja, de line-up, ze zijn beide afzonderlijk al met regelmatig uh, te bewonderen geweest op edities van Vincent. En natuurlijk staan ze in deze line-up. We hebben het natuurlijk over Roog en Eric I. E. Beide legendes hebben zowel afzonderlijk als gezamenlijk, oftewel Housequake... een jarenlange historie met het Bloemenijsland... en weten precies welke, plaatsen, welke platen ze moeten draaien om de ultieme nou, strandfijt te creëren. Toen ik naar mijn allereerste strandfeest ging, toen uh, draaide roog. Dus dat uh, is wel gaaf. Ja, en roog toch... vind ik altijd superlekker draaien. Hij, ook, hij straalt ook gewoon heel vriendelijk uit. Hij heeft echt zo'n vriendelijke uitstraling, gewoon... Ja, gewoon geen Relax. agressie. Op geen deze muziek, geen nee. ego, geen... Weet je, kijk maar. Hij is gewoon helemaal lekker. En ja, Lucas en Steve, dit is het duo om in de gaten te houden komende zomer. Ze scoren op het moment een groot hit met hun remix van de klassieker... Do It Tonight van Rockefeller. Ook met hun eerdere track Blinded scoorde ze hoge notering in de Port top 100. En ja, op de On Beach editie van Vincent maken ze hun officiële debuut... op het Bloemendaalse strand. Ongelooflijk hebben ze daar nog niet gestaan, Dennis. Nee, maar ik heb ze ook verder nog nooit ergens zien draaien. Ik zag hun, je zag ze ineens opkomen met producties, remixes en zo. En wij spinnen heel veel releases. Da daarom, dus hou ja, ze in de gaten deze jongens. Misschien is dit wel hun debuutje. Uh, debuut, ja, het, het zou zomaar kunnen. Uh, Resident Alex Cruz en MC Clark kent de lijnen van deze spetteren en Ze maken hem compleet. Ja, ze verwachten net zo heerlijk weer als vorig jaar. Mocht het weer toch tegenvallen, dan is het feest uiteraard compleet overdekt. Er staat dus niet een superavond uit met kwaliteit op ieder gebied in de weg. De early bear tickets zijn inmiddels uitverkocht, dus het wordt gezellig. Reguliere tickets zijn nu verkrijgbaar voor 16 euro op Ticketscript. En ja, wel. De minimumleeftijd is 25 plus. Oh, ik mag net? Jij mag net mee, Dennis. Heel ja. goed. Gezellig. Jij gaat mee. Wij gaan. Yay. Ja, ja, ik ga gewoon erheen. Helemaal gezellig. Wat ook gezellig is, is een nieuwe track van Otto Noos. Ja, hij heeft een nieuwe. Na zijn parachute is dit de track Next To Me. En zometeen... Na die klok van tien uur. Hij staat al klaar. Hij is zijn vingers al aan het losknakken. Uh, ja, ja. The one and only DJ Dion zo Zometeen na het nieuws en weer. Van tien uur. Hier een uur lang in de mix. Dit is See It. Met nu Otto No's.